10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een jubileumconcert verstoord. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert op het podium. Hij noemde zich een dienaar van Allah of Elia, zei dat hij geen bom had... en deed een oproep tot geloof. In de zaal was ook koningin Beatrix aanwezig, ze bleef op haar plaats zitten. De man werd pas na een tijdje afgevoerd, mogelijk omdat de bewaking dacht... dat hij een officiële rol had... Hij is een bekende van de politie die vaker is opgepakt voor het verstoren van bijeenkomsten. Het orkest stapte tijdens het incident van het podium, maar keerde later terug. Het concert wordt gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het genootschap Nederlandse componisten. In Israël protesteren honderdduizenden mensen tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering in Israël. Die heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Ze hebben opgeroepen om vandaag met minstens een miljoen mensen te protesteren. De meeste demonstranten zijn in Tel Aviv, Haifa en Jeruzalem. Er is onder meer een mars naar de ambtswoning van premier Netanyahu in Jeruzalem. Leden van de extreemrechtse English Defence League... zijn in Londen slaags geraakt met de politie... Ongeveer 1500 demonstranten wilden een mars houden. Er waren 3000 agenten op de been gebracht. Marsen zijn in een aantal wijken van Londen verboden... sinds de hevige rellen en plunderingen bijna een maand geleden. Demonstranten gooiden met flessen en rotjes. Bij de demonstratie was ook de leider en oprichter van de Defence League aanwezig. Daarmee overtrad hij de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating. In juli was hij veroordeeld voor het leiden van een vechtpartij van voetbalsupporters. Volgens de English Defence League is hun leider, Lennon, nu opnieuw gearresteerd. Het weer. Vannacht kans op een regen- of onweersbui. Morgen houden die buien aan, soms met windstoten en onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Verder schijnt ook af en toe de zon. En dan kan de temperatuur in het oosten nog oplopen tot boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Soldaat van Oranje, de musical.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 Nog Nogmaals goedenavond. Nog één uur langs de lijn. We gaan onder andere straks praten met Erik Dekker over de Vuelta... en de derde plaats die Bauke Mollema daar bezit. En we hebben nog steeds tennis, want Marcella Mesker kijkt nog naar de US Open. Ja, en de wedstrijd tussen Federer, ik kondig het al aan, is afgelopen tussen Federer en Silic. Het is 6-3, 4-6, 6-4 en 6-2 geworden. In 2 uur en 40 minuten bereikte Roger Federer dus de vierde ronde. Een degelijke wedstrijd, niet briljant, dat hoeft er ook nog niet. Maar Federer staat dus wel in de vierde ronde bij de laatste 16. En speelt daarin tegen ofwel Tommy Haas ofwel Juan Monaco. Een partij die zojuist is begonnen.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 Parfois le rêve fait de banquise, puis préférait par sans furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je veux.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 van Julien Claire. Bouke Mollema staat na vandaag derde in de Ronde van Spanje. Eerder deze uitzending kon u daar al het een en ander over horen. Nu hebben we contact met de Rabo ploeg met de ploegleider Erik Dekker. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Uh, Mollema heeft weer wat uh, mensenrijders van zich afgeschud. Een ongelooflijk tevreden Erik Dekker? Ja, eigenlijk wel. Maar goed, het begint een beetje te wennen natuurlijk... dat Bouke tot, <laughs> tot, tot de betere uh, van de Ronde Spanje behoort. Maar je moet natuurlijk wel realistisch blijven als hij... Uh, na twee weken van Welta derde staat. En uh, ja, dan, dan, ja, dan moet je toch wel heel erg trots zijn uh, en heel blij zijn dat het zo gaat. Ja, op die slotklim naar La Farapona zagen we dat die wikings uh, uh, kon volgen. Uh, hoe zwaar is die slotklim? Die volgende, ja, het <laughs> was veruit de zwaarste klim die we tot nu toe hebben gehad. En ook de klim daarvoor was, uh, was lastig, dus het speelde allemaal mee. Het speelt sowieso mee natuurlijk dat ze al twee weken aan het koersen zijn. En, ja, uh, de koers is bijzonder zwaar. Uh, maar goed, de renners doen het ze zelf allemaal aan, want ze demoreren bij kilometer nul elke dag. <laughs> uh, maar het was een hele, uh, ja, een bijzondere, uh, hele bijzonder zware klim. En uh, ja, er wordt volop gekoerd. Katusha en Geox die zijn erg aanvallend aan het rijden. En uh, ja, die klim zelf, ja, dat, dat, dat liet niks aan de verbeelding over. Ik denk dat de, dat de verhoudingen duidelijk waren. Ja, het was van Mollema meer volgen van Vikings dan echt aanvallen, uh, dat lukte niet door het hoge tempo? Nee, hij, hij, hij, hij, uh, uh, hij heeft niet aan aanvallen gedacht. <laughs> nee, ik had, hem, ik, had hem, uh, ik had hem via het radio steeds wel doorgegeven wie er afging. ging, uh, maar hij had niet door dat er achter hem bijna niemand meer zat, dus hij, hij kwam eigenlijk over te vrienden. en dus was eigenlijk niet eerst zo heel tevreden. Hij dacht, ja, misschien zit er nog wel twintig man in het doel. Uh -huh. <laughs> Een beetje naïef natuurlijk als je, als je hoort wie er allemaal afgaan, uh, Maar toen hij dat uiteindelijk in de gaten kreeg, denk je. Want hij was, hij was helemaal kapot en hij uh, ja, kon echt geen trap harder. Maar ja, Wiggins de, de, de kon ook geen trap harder en Vroom ook niet. Dus uh, ja, ik denk dat wat dat betreft iedereen uh, vol naar boven is gereden. En de verhoudingen waren zoals ze zijn. Dus uh, ja, uiteindelijk is hij wel super tevreden natuurlijk. Maar hij is wel. Uh, wel tot het gaatje gegaan. Ja, ja. 36 seconden is de achterstand nog op Wiggins, uh, morgen de Anglirou. Uh, zie je kansen? Nou ja, <laughs> ik zou zeggen, het, uh, uh, als, je, als je 36 seconden voor of achter staat, ik zou, uh, ja, als ik Wiggins en, uh, en Vroen was, uh, zou, zou ik niet mogelijk voor schakelen, want dan ben je het misschien al kwijt. Uh, de verhoudingen zijn zo klein, uh, de verschillen, uh, morgen krijgen we een, ja, de Anglirou ze doen het niet en niet voor niks op een, op een vrije zondag natuurlijk. Dat is een, uh, ja, ja, een klim die ze weer gaan niet, en niet kent, zou, zou ik zeggen. Enorm zwaar. Zelf, zelfs voor ons als volgers uh, is, het, is het moeilijk bovenkomen. Renners mogen niet omlaag fietsen omdat het te gevaarlijk is. Uh -huh. Dus ja, we gaan uh, versnellingen rijden die we het hele jaar door niet rijden bij wijze van spreken. Dus uh, ja, ik weet niet hoe de verhoudingen dan zijn. Ik neem aan dat, er niet, uh, uh, dat de verhoudingen uh, redelijk hetzelfde liggen. Maar jij hebt ook te maken met mensen en uh, goede en slechte dagen. Dus ja, dat kan, uh, dat kan goed vallen, dat kan slecht vallen. Ja, je, je noemde zelf al Froome. Die staat tussen Wiggins en uh, Mollema in. Uh, en, en is van de ploeg van Wiggins. Uh, is dat een nadeel? Voor wie? Nou, voor Mollema. Nee, dus is geen nadeel in die zin. Uh, ja, dat weet ik niet. Kijk, als, als, als, als Bouken morgen de benen heeft om weg te rijden bij, de, bij die twee jongens... Ja, op de doe is het allemaal wel een aardig om samen te werken, maar volgens mij is het, is, het, is, het, is het ik worstel en kom boven. En dan heb je niet zo heel veel aan elkaar, tenminste niet in de laatste kilometers waar het zwaartepunt het, het is. dus uh, Tot nu toe is dat een voordeel, maar het kan ook een nadeel zijn, want op een gegeven moment moeten ze een rolverdeling maken wellicht. En dan moeten ze kiezen en dan, dan kan Bouken. daar misschien van profiteren. Het is allemaal koffiedik kijken. Uh, op dit moment moet ook bouken, maar ook de rest van de peloton echt niet aan die angeloos denken. Ze ja, gaan ja, de massages in volle gang en uh -huh. uh, laat eten. en Morgen gaan we eens kijken wat, uh, wat de dag brengt. en Dat is weer een uh, spannende en boeiende dag. En, uh, nou, we laten ons verassen, zou ik bijna zeggen. Ja, en dan gaan we nog even verder met koffiedik kijken. Want Kobo viel vandaag aan, uh, rukte op in het klassement. Uh, hij staat nu op 19 seconden van Mollema. Is dat een van de andere kanshebbers? Dat is, uh, dat is vandaag denk ik wel een, uh, uh, ja, de sterkste pion. Of de sterkste klassementrijder mensenrijder, Bergerop. In ieder geval, die heeft een gaatje gekregen omdat ze niet reageerden. Nu staat hij zo kort dat de reactie wellicht wel zal volgen als die gaat en, en renners kunnen gaan. Uh, en die ploeg is, dat is, dat is de sterkste ploeg van, uh, van de ronde. Met uh, Mansi of Sastre en zo hebben ze nogal een paar. Ze werden vandaag tweede en derde. Uh, ze komen uit deze regio. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen van, uh, als ik ploegleider was van Geox, hou het bij elkaar. En vanaf de voet van de hangen gaan we eens kijken wat er te winnen is. En als je dan de uh, etappe wint, heb je al 20 seconden. Dan is hij al aardig op weg. Ja, en nou ben jij uh, ploegleider van de ploeg. Hoe ga jij het aanpakken dan? Ja, kijk. <lacht> uh, Een beetje, beetje hetzelfde idee als vandaag, denk ik. Ik denk dat het uh, vooral voor Bouken erop aankomt dat hij de voorlaatste klim niet alleen komt... En op zich is dat ook nog geen probleem, maar als je daar een probleem krijgt met de mechanisch defect of wat dan ook... ...dan is er een ploegenoot in de buurt of meerdere ploeggenoten. Nou, Louis Leon deed dat vandaag heel goed. Uh, Baredo deed dat nog heel goed, die waren daar. <coughs> nou, morgen zijn het diezelfde renners of wellicht andere renners die dat zouden moeten kunnen. En dan, uh, ja, op Anglirou is, uh, is het een kwestie van, bespreek uh, uh, maar met je benen. En dan, dan kun je tien ploegenoten bij je hebben, maar die gaan jou echt niet meer, helpen, uh, niet meer kunnen helpen. Nee. Dus de tactiek is eigenlijk, breng Bouke zonder, zonder uh, schade uh, aan de voet van de Angelilou. En dan zal Bouke toch echt zelf, uh, zelf een heel eind moeten doen. Um, nog eentje. Uh, is het nou morgen beslist of zijn er in de laatste week ook nog mogelijkheden? Nou, je kunt, elke dag kun je de verwelderen verliezen. Want dat is op zich niet zo heel moeilijk. Uh, maandag niet. Maandag is rustdag. Dus dan, uh, dan zal de wij ongetwijfeld dezelfde zijn als uh, morgenavond. Maar uh, dinsdag een vlakke rit. Nou, dat kan op zich natuurlijk ook altijd, altijd wel iets gebeuren. Maar laten we ervan uitgaan dat uh, een vlakke rit wordt zonder al te veel uh, geschiedenis. Maar woensdag is wel weer een aankomstberg op. En ook een hele lastige aankomstberg op. Dus dat is nog wel... Maar dat, dat, is niet, dat zijn niet dezelfde bergen als vandaag en morgen op de Angliru. Dat zijn wel een ander soort bergen, ook korter. Uh, maar het ligt een beetje aan de verhoudingen. Ja, als je daar... Uh, als de concurrenten binnen, binnen 20 seconden staan... Ja, dan wordt het al heel erg spannend, zelfs met bonificaties... die, de, die, te, die te verdienen zijn op, op de streep. Dus, ja, het hangt een beetje af van de verhoudingen morgen, uh, morgenavond. Maar die verwelde is niet gedaan morgenavond, nee. nee. En die bonificaties spelen wel een leuke rol bij deze ronde, Ja, Ja, dat, nou ja, dat is de realiteit gewoon. Daar moet je rekening mee houden. En dat, dat kan een serieuze uh, dreiging zijn. Dat was natuurlijk allemaal de Nibali, maar die is nu naar achter gereden. Die stond op vier seconden. Ja, dat is wel, uh, dan, dan ben je echt een hele ser serieuze dreiging. Want dat is zelfs maar één tussensprint. Um, ja, dus die bonificatie die gaat zeker een rol spelen. De winnaar morgen al bang de roek. Ik heb twintig seconden. Er vanuit dat dat een renner zou moeten zijn die top 5 staat op dit moment. Ja, dan heeft hij al een heel stuk van zijn achterstand uh, ingelopen. Dus ja, dat soort dingen spelen absoluut mee. Heerlijk, Dekker, uh, veel succes morgen en vooral veel plezier ook. Ja, dankjewel. Het is een genot in ieder geval om met deze jongens samen te werken en, uh, en zo een ronde van Spanje te rijden. Oké. Okay. Crystal Fighters. Volendam won in de handbalcompetitie het eerste duel van het seizoen. En met een omstreken met 30-24 verslagen. Richard van der Maaden met een van de spelers van Volendam. Matthijs Vink, speler van Volendam ineens. Want de handballiefhebbers die kennen jou uh, van de Spaanse competitie. Je hebt uh, jarenlang daar gespeeld voor zelfs het grote Barcelona. Nog even. Voor Toledo ook. En dan ineens zit je weer uh, in de Nederlandse eredivisie. Dat lijkt me flink wennen. Ja, dat is uh, zeker wennen. Het is een heel andere belevingswereld uh, hoe, ha ja, hoe handbal hier uh, beleefd wordt. En uh, ja, vooral dat uh, ja, is erg wennen. Wat zijn de grootste verschillen dan? Ja, da daar is het je leven. Hè? Dus, en het is ook je werk. Dus dan, dan hoef je ook niet iets anders ernaast te doen. Plus dat ja, eromheen, de hele, de hele ambiance, uh, dat mensen leven daar voor de handbal En ze, ze gaan er ook graag krijgen. Ze betalen ervoor. Uh, vaak volle zalen. En, eh, kranten, tv. Ja, dat is gewoon een groot verschil met Nederland. En dan speel je hier de eerste wedstrijd van het seizoen in Emmen, ENO. Kijk je hier om je heen, zie je al die lege plekken. Want dat was toch wel opvallend vanavond. Misschien door het mooie weer. Maar dan denk je ook van, ik ben weer terug in Nederland... Ja, dat, dat is toch jammer. En uh, ik denk dat we met z'n allen wel wat aan kunnen doen in Nederland. Ik, ik ben nu ook commercieel manager van, van uh, Krasvolendam. En uh, ja, we moeten toch proberen met z'n allen de sporten naar een hoger plan te tillen. En, maar wat moet je dan doen om dat uh, omhoog te krijgen? Ja, er zijn verschillende manieren. Maar het, het gaat erom dat, dat je wat meer biedt aan de, aan de toeschouwers... Dan, dan alleen een, een, een, een handbalwedstrijd En uh, misschien meer dingen eromheen organiseren. Meer, meer ja, de toeschouwers... Uh, ten dienst zijn. En, ja, dat, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En we zijn nu aan het kijken, van, hoe, hoe kunnen we dat doen? Uh, misschien met, uh, met optredens, met uh, activiteiten in de kantine, met, met uh, uh, activiteiten voor de jeugd, in de rust. En we moeten toch proberen dat er gewoon meer mensen, meer gezinnen naar de handbal, uh, naar de al komen. En, uh, ja, door simpel een wedstrijd te spelen in Nederland, is dat niet genoeg. Kijk In Spanje uh, en in Duitsland heb je gewoon grote namen op het veld staan en is het allemaal uh, ja, super geregeld. En ja, dat is hier gewoon niet, uh, niet aan de orde. Dus dan moet je andere dingen verzinnen. En, ja, dat zullen we toch met z'n allen moeten doen. Jij was klaar in Spanje? Ah, ik was niet per se klaar. Want ik, ik, ja, ik, ik word nu 30. Ik had nog twee, drie, vier jaar te, misschien als prof te spelen. Maar, dat is ja, het allermooiste wat er is om daar dan op dat niveau te kunnen blijven acteren met die volle zalen. Zeker, dat, dat is erg mooi, maar dat is, is ook een keerzijde, zoals altijd, van de medaille. En, uh, ja, ik heb veel salarisproblemen uh, gehad. Uh, Mijn uh, ene laatste club ging failliet, toen ging ik over naar een andere club. Daar, daar waren ook betalingsachterstanden. En, uh, ja, dat wordt in Spanje steeds meer. Er zijn misschien twee, de twee topploegen, zoals Barcelona, waar ik uh, begonnen ben. En Adrial. Die, uh, dat zijn de enige twee ploegen die echt nog op tijd betalen. En dan denk ik van, ja, ik word nu dertig en... Uh, zo, zo bieden ze al niet meer dezelfde salaris als de afgelopen jaren. En ja, ik, ik vind het een uh, gebrek aan respect als je spelers het hele jaar vertelt dat, je, dat ze uh, geld gaan verdienen of krijgen en, en dan niet krijgen. Ik heb vorig jaar zeven maanden mijn salaris niet gehad. En, ja, op een gegeven moment houdt het op. Als je begin twintig bent en het leven is mooi uh, en je, hoeft, je hebt geen uh, dingen te betalen, dan, dan kan het wel, maar uh, nu, uh, nu kon dat gewoon niet meer. En, uh, ja, ik heb negen jaar daar uh, gespeeld. Ik heb alles meegemaakt. Dus toen dacht ik van ja, wat, wat, ik moet nu een beslissing nemen. En, uh, uh, uh, dat is uh, die geweest uh, door terug te gaan naar, uh, naar Volendam. Ja, en als je dan toch gaat handballen in Nederland... dan kun je ook maar net zo goed bij Volendam gaan, uh, gaan spelen. Want dat is toch echt een professionele vereniging geworden de afgelopen jaren. Zeer ambitieus. Heel veel prijzen gepakt de afgelopen jaren. Wat is nu het doel? Nou, we, we, we willen toch echt uh, een stap maken uh, Europees... Uh... Ja, je weet dat je nooit op kan boksen tegen de topploegen. Maar ik denk dat we ja, voor, naar onze mogelijkheden dat we nog wel rondes verder kunnen komen in Europa. En, en door de hele organisatie die staat al. Dat, dat, ja, dat is ook wel het verschil met Spanje. Daar heb je eigenlijk juist de, de grote spelers en geen organisatie. En in Nederland, uh, ik, ik was zeer verbaasd hoe dat, uh, hoe dat allemaal in elkaar stak. En uh, ja, ik, ik probeer mijn meerwaarde daan, daaraan te geven door mijn uh, ja, ervaring als uh, prof. En uh, ja, dat commercieel naar een hoger plan te tillen. Zodat er wel wat ja, betere spelers kunnen komen. En dat we gewoon met, als club kunnen groeien. En ook ja, veel in jeugd investeren. Zodat we ja, over een aantal jaar willen we toch verder ja, misschien kwartfinale Europa Cup. Dat is toch uh, een droom van ons allemaal. En, ja, en, als je als club de, de zaken goed voor elkaar hebt, dan komen ook ex-profspelers liefst naar jouw club toe. En uh, nou, Volendam heeft natuurlijk uh, in Gerrie Eilers. Uh... Uh, ja, de, een van de beste keepers in de wereld. En, uh, zijn toch, die jongens die willen ook gewoon die zien dat, we het, dat de club het goed doet. Dus die willen dan ook terug. En, ja, zoals ik ook. Ik had een, ja, als prof ja, dan kan je gewoon eigenlijk je club uitkiezen toch? In, in Nederland. En, ja, van Dam kwam gewoon met een heel goed en heel serieus aanbod. En, ja, dat kon ik gewoon niet weigeren. Dus er komen mooie jaren aan hier. Nog weer extra mooie jaren. Ja, ik, ik denk wel dat we nog stappen kunnen maken. En, uh, kijk, Nederlandse competitie... Met alle respect zullen we met z'n allen moeten groeien. Wij, wij willen ook graag met dat andere clubs beter worden. Want één competitie, als wij alleen maar beter worden, da, da, daar hebben we niks aan. Want je, we moeten ook, zoals in Limburg of hier, en Quintus gaat nu goed... we zullen het toch met z'n allen moeten doen. Want als wij alleen doorgroeien, dan, dan, dan gaat de hele competitie ja, uit elkaar. En, ja, dus we hopen dat we in samenwerking met, met andere clubs... toch een, naar een hoger plan kunnen tillen. En dat zei Matthijs Vink. Hij speelt bij Volendam... en hij praatte met Richard van der Made. De Nederlandse turnvrouwen doen er alles aan om begin oktober een goede teamprestatie neer te zetten tijdens de wereldkampioenschap in Tokio. Ze willen niets liever dan zich met de hele ploeg plaatsen voor de Olympische Spelen. En de eerste stap naar Londen moet op de WK worden gezet. Geen middel wordt geschuwd om een optimale sfeer te creëren in de voorlopige oranje selectie. Zo ging de groep gezamenlijk koken in een bungalow in Beekbergen. En Edwin Cornelissen, onze verslaggever, mocht een hapje mee eten. Ja, en ja, bereiding. Ja. De rijst hebben we wel. Hoe groot moeten die stukjes paprika? En, zo? Moet ik het zo doen? Ja. ja. ja. En Marlies, jij bent chef paprika? Ja, wij uh, snijden de paprika. Groene en rode. Uh, en kleine stukjes moet het worden, zo te zien, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Alleen lukt dat niet altijd even goed, maar uh, we doen ons best. Even buurten bij de diëtist, hoor. Die is uh, ook met de paprika's bezig. Wat gaan we eigenlijk eten vandaag? We eten uh, rijst met zoete kip. Dames, u hoort het, rijst met zoete kip. Oh. <laughs> Dit maakt dus eigenlijk uh, deel uit van de teambeelding, zoals jullie dat noemen. Ja, er zijn een heleboel uh, programma die uh, belangrijk zijn om uh, tot een goed uh, team uh, te komen. En uh, nou, wij hebben gemeend dat, uh, dat het ook goed is voor deze meiden om, uh, om, uh, om hun eigen eten te maken. En uh, ja, je merkt het, het is gewoon uh, hartstikke gezellig. En uh, het is heel nuttig. En uh, hopelijk zo dadelijk ook heel erg lekker. Die kan jij wel weer. Moosje, ga jij huilen, lieverd? Ja, dan hey, Zie ik nou twee tursters in tranen? Ja, dan komt door die bos uit. <laughs> Oh, dus dat heeft nog niks met dat WK te maken. Nee nee nee nee nee. Daar, uh, dat gaat helemaal goed komen. Maar dit is even, uh, dit is even niet leuk. <lacht> Mag ik de bos uit? Nee maar oké, we gaan janken. Oh, nee, bos uit. Ja. Het, het koken is toch ook wel gewoon onderdeel wat, er ook wel bij hoort, gewoon samen een activiteit en zo. Dus ja, het is uh, wel een van de dingen dat erbij hoort, ja, gezamenlijk iets doen. Het is uh, een stuk gezelliger als dat je alleen moet koken. En uh, ik denk dat het voor iedereen wel goed is om. Uh, ja, om, om een beetje gevarieerd te leren koken. En uh, gezonde. Uh, ja, gezonde recepten te maken. Next. Goed zo. Heel goed. Hey. En die andere moet ook nog? Hey. Dat is de uh, die? Ja. ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe is het met zo'n selectie? Zijn het allemaal vriendinnen of zo? Ja, tuurlijk. We zijn sowieso allemaal vriendinnen. En. Nou, we zijn ook gewoon. Ja, natuurlijk een team. En. Um, maar voor de rest uh, ja, kunnen we gewoon ook met de opkaar omgaan. Ja? Dus het is gewoon een beetje vloeibare margarine en dan goed uh, heet laten worden en dan lekker fruiten. En dan kunnen de specieboontjes erbij. Gewoon lekker warm uh, maken. Ja, zo de prikt! Kijk hoor. Ananasap, ja. de ketchup. Hebben we ook is, een hoerding. Uh, uh, ja, ja. ja, die ja. Ja. Hé hey, Lieke, wat staat er nou op het vuur? We hebben uh, paprika en boontjes. En wat voegen jullie nu nog toe? Ananas. Uh, volgens mij komt er nog ananas en kip bij door. Ja, het ziet er goed uit hè? Ja. Mm -hmm. Kook je thuis ook wel eens? Ja, best wel vaak. Ja, ik kan wel uh, alles kopen wat ik wil. Oh, dus voor jou is dit niet nieuw? Nee, maar het is wel gezellig met z'n allen doen. Het is wel goed voor de teambuilding. <laughs> Het gaat natuurlijk allemaal om dat WK in Tokio. Waar jullie een teamresultaat willen neerzetten. Maar je hebt toch te maken met een individuele sport natuurlijk. Kan je van een aantal individuen een goed team maken? Kan je dat, of moet je die twee dingen loskoppelen? Uh, teamresultaat wordt gebaseerd op individuele resultaten. Dus daar heb je natuurlijk hartstikke, hartstikke daar heb je helemaal gelijk in. Het is alleen wel zo dat, dat je als individu wel gelift kan worden. Op het moment dat er een team uh, omheen, uh, om, omheen staat. Dus als de sfeer goed is, als je je gesteund voelt. Door je teamgenoten ga je zelf ook beter presteren. Ja, ja zo moet je het zien. Dus dan, dan komt er een plus-plus programma. 1 en 1 is 3. Ja, daar, daar zijn die meiden hartstikke goed in. Wat <would work> uh, suiker, zout en peper. <love> ja. En dan als allerlaatste de kipfilet met de ananasstukjes erdoorheen. <Glad mutta> oh. oh, ze moeten er wel in, hè, Wiljo? Ja, het ging een beetje mis. <fille> <iet> yeah. En ondertussen aan de tafel is het wachten. Ja, dat wel even. Mogen wij straks opruimen. Al een beetje honger, Joy. Ja, best wel. Want je ploeggenoten zitten zich aardig in twee te werken voor je. Ja, maar wij moeten zo meteen afruimen, dus dat is net zo erg. Ja, jullie komen elkaar natuurlijk al vaak tegen, maar heb je dan het idee dat je elkaar nog beter leert kennen? Ja, zeker Als je nu een hele week dan uh, nou ja, ook uh, bij elkaar slaapt en uh, met elkaar traint, ja, dan word je toch wel echt uh, wat nog een hechtere groep. Al wat mocht. Ja, dan even het testpanel. Wehomi, uh, jij hebt gekookt, dus jij vindt het sowieso goed natuurlijk. Ja, het is echt heel lekker. We hebben het uh, goed gedaan. Wat zei jij, Joy? Ik zei, ik vind het erg geslaagd. Hoor. Maar dan even bij de trainer checken. Uh, kunnen ze net zo goed koken als Tur? Ja, ik ben heel erg kritisch altijd. Hè? Ja. Ontzettend lekker, Edwin. Dames, hij is goed gekeurd. Harry Nielsen deed het beter. Het soekero zong nu Everybody's Talking. We gaan naar Azarenko tegen Serena Williams. Want dat is de partij waar je naar je nieuws zit te kijken. Met ja, dat klopt. En uh, ik ben er heel benieuwd naar, want dat is een uh, mooi affiche, hoor. Serena Williams, drievoudig kampioene van uh, de US Open. Uh, misschien niet meer uh, in uh, de allerbeste vorm het laatste jaar. Want ze is gezakt op de ranglijst. Ze is ook maar als 28ste geplaatst. Maar de laatste maand heeft ze alweer twee toernooien gewonnen. En dit toernooi in topvorm. De eerste twee rondes versloor ze slechts drie games. Waaronder Michaela Krijtjeck met uh, 6-1, 6-0 verslagen. Ze staat nu al in en mum van Tijd 3-0 voor tegen Victoria Azarenka. De nummer 4 van de plaatsingslijst. Dus dat is nogal een uh, affiche in uh, de derde ronde pas. Geen prettige loting voor Azarenka. Ik zie ondertussen ook dat Marty Fish... toch ook een van de grote kandidaten bij de mannen. Een gevaarlijke outsider. Een man die zo goed heeft gespeeld de laatste twee maanden. Speelt tegen Kevin Anderson. Leidt met 6-4 en 5-4. En dan uh, Alexander Dolgopolov uit de Oekraïne... Die speelt tegen die lange kwaad Karlovic. Nou, die staat op punt van winnen. Twee sets tegen één en een break voor. En dan hebben we nog Tommy Haas, terug van weg geweest. 33 jaar alweer, 14e US Open. Hij speelt tegen Juan Monaco en leidt met 4-3 in de eerste set. En de winnaar van die partij speelt dus tegen Roger Federer... die we eerder zagen winnen van Marin Silic. De topklasse zaterdag is een competitie geworden voor oud-profs of jongens die in de eerste divisie in het betaald voetbal niet meer zagen zitten omdat ze te weinig verdienen. Topklasse Spakenburg treedt met bijna alleen maar ex-profs in de zaterdag-topklasse aan. Vanmiddag speelden de Blauwen uit het IJsselmeerdorp voor 1800 toeschouwers tegen ARC, het Alphen. Met oud-betaald voetballer Ricky van den Berg won Spakenburg met 6-2. Verslaggever Rob Fleur sprak met hem over zijn keuze voor de topklasse in het zaterdagvoetbal. Ja, gewoon omdat uh, Op een gegeven moment kom je in mijn leeftijd, waardoor je niet meer uh, alle clubs voor het uitzoeken hebt. En dan uh, moet je keuzes uh, gaan maken, wil je nog uh, in de eerste divisie uh, bungelen en, uh, en uh, bij een clubje wat het sportief uh, moeilijk hebt, financieel uh, allemaal moeilijk hebben. Ja, dan moet je keuzes maken, dat is leuk als je 18, 19 bent, uh, 20, als je het begin van je carrière staat. Maar niet meer als je, als je 30 bent, joh, dan, uh, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Daarbuiten is ook de eerste divisie, uh, vind ik helemaal niet meer aanspreekbaar. Uh, je moet heel lang reizen, veel reizen, voor uh, 2.000, 3.000 uh, man publiek. En met sommige situaties misschien uh, uit de hand misschien 5.000 man, maar dat is ook uh, alles. Dus ja, uh, daar, daar had ik gewoon geen trek meer in. En dan kom je bij Spakenburg terecht. Dan volgens iedereen toch zijn wenkbrauwen. Nee, je moet uh, iets zoeken. Van, uh, wil je of helemaal uh, uh, gaan afbouwen al, of uh, bij een of uh, al. Of wil je gewoon nog... Uh, een leuk beetje op niveau spelen en uh, dat heb ik gedaan. En, uh, een beetje om me heen gekeken met jongens contact gehouden waar ik mee gespeeld had. En die speelden uh, nou Dan uh, was de keuze nog gemaakt. Als je Spakenburg vergelijkt met de Doors naar Eerste divisie Club, is het gelijkwaardig? Nou, ik, uh, wat ik vind is dat het niveau best hoog ligt. Alleen uh, je ziet wel gewoon uh, het, het verschil in trainingsarbeid. Omdat uh, buiten dat Eerste divisie ook allemaal uh, matig uh, is. Zie je wel gewoon dat, het, uh, dat je 6, 7 keer, 8 keer per week aan het trainen bent. Ja, uh, daar krijg je gewoon veel meer inhoud van. En uh, ja, van trainen word je beter. Dus ja, dan. Uh, ja, dus dat, dat, dat is het enige verschil. Maar ik denk gewoon als ploeg uh, denk ik de topploegen uit de topklasse. Als die gewoon ook 6, 7 keer per week gaan trainen, dan kennen die heel goed. Tegenstand bieden aan Merendeus van de eerste Als ik uh, het lijstje spelersnamen bekijk, dan zeg ik het is een bakermat van Xplofs ja, nou, maar dat wil niet altijd zeggen dat je dan ook maar resultaat haalt, Want dat is natuurlijk, kijk, meer een deel van de ex-prof die in een amateur staat. Die hebben toch een beetje in acht over. Nou, ik kom van de prof, ik ga het hier even op mijn gemakje laten zien. Maar dat uh, valt vies tegen hoor. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. En, uh, want het is niet zo dat je als prof zei, natuurlijk uh, de kwaliteiten. Shhh, even papa's even gehad, Dat je de kwaliteiten niet hebt. Alleen ja, je komt in een situatie waar jongens om je heen. Uh, waar het handelingssnelheid wat langzamer legt dan in het betaald voetbal. En dat is ook wennen voor spelers uh, zoals mij, bij wijze van spreken. En uh, ja, ik denk dat mijn uh, denkwijze op dit moment. Uh, dat klinkt misschien uh, raar, maar dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar die legt misschien iets sneller dan, dan, dan, dan menen geen. En dan, daarom kom je wel in vervelende situaties terecht. Is het ook zo, als Spakenburg ergens komt, dat men zegt, daar komt Ricky van de Berg? Ja, natuurlijk. Nou, Kijk, ik zeg eerlijk, ik ben, uh, ik ben een jongen geweest die, die nooit zijn mond dicht hield in de voetbal. Op zich eh, kom je dan in situatie terecht waar uh, wij toch uh, jongens uh, die tegen je opkijken en uh, die denken van, uh, oh die pakken we even aan, ja daar moet je mee leren leven. En, uh, ik ben natuurlijk ook een jongen geweest in de voetbal die altijd uh, wel een wo woordje had. En, uh, ja, met de uh, 18 van de 20 trainers uh, meestal in de clinch lag en uh, er gebeurde altijd wel wat om mij heen. Er lag natuurlijk meer en de ook aan mezelf, dat geef ik ook eerlijk toe. Alleen uh, ja, daarom kom je veel mensen tegen ja, die van voetbal houden, ja, die kennen je gewoon en uh, daar moet je mee leren omgaan. Het is het voor een jaar? Voor langer? Voor het, Want de, de, de, de, de topklasse kent contracten. Is het voor een jaar? of? Nee, ja, de... ik heb voor uh, twee jaar uh, contract getekend. Maar uh, je weet ook, uh, tegenwoordig uh, ja, contracten zeggen contracten wel wat. Maar ik bedoel, uh, ja, het spijt me voor mijn contract, maar als ik geen zin in heb, ja, dan ga ik niet tegen mijn zin inlopen. Dat is voor mij niet goed, dat is voor de club ook niet goed. Dus, uh, maar voorlopig uh, gaat het hartstikke goed. Uh, je ziet, uh, het publiek is leuk en uh, het hele, hele terras zit vol met mensen, gezelligheid en uh, doen. En, uh, dus ja. Uh, yeah moest Ricky van den Berg zich niet aanpassen bij de blauwe? Want je kan hier niet alles zeggen, hè? Nou, qua scheldwoorden kan je hier niet alles zeggen, nee. Maar ik bedoel, qua duidelijkheid en eerlijkheid uh, blijf ik gewoon dezelfde persoon die ik altijd ben geweest. En, uh... Dus dat zal ook niet veranderen. En, uh, ja, de, hun moeten dan naar mij wennen en ik zal dan naar hun moeten wennen. Maar ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat uh, ze kunnen er hier ook wel wat van. Hoor. Ze zeggen hier ook duidelijk van, uh, waar het op staat. Ze uh, zijn kritisch uh, tot op een zekere hoogte. En, uh, maar ze respecteren het wel dat de speler zoals mij hier komt voetballen. Alleen ja, je moet niet de kantjes eraf gaan lopen en, uh, en dan doen. Je moet wel laten zien dat je niet voor niks bent gehaald. En dat, uh, dat, wil ik ook, uh, dat doe ik ook mijn best best. ik denk vandaag, uh, vandaag gewoon uh, voetballend het hele belangrijke 6-2. Ah, is op... ja, ja, Ik precies. heb begrepen van het uh, kritische publiek. De teller qua goals, daar ben ik hier van de Berg nog op nul. Ja, ja daar hebben ze het goed gedaan. Ja, ik zie het, ik er vandaag uh, zes, zeven keer in positie geweest. Maar uh, ja, het zit ook een beetje tegen. En dan schiet ze tegen een keeper aan. En dan loppt de keeper een bal op de lat. En, uh, maar goed, joh, uh, ik denk dat we voetballend goed hebben gedaan. En, uh, het is ook niet belangrijk wie de goals maakt. Uh, zolang we maar een team zijn en uh, voor elkaar een beetje door het vuur willen gaan. Dan denk ik dat we een heel leuk elftal hebben met een goede jongens erachter. En, uh, komt allemaal in orde. En dat zijn Ricky van den Berg. Morgen verslag van de zondag topklasse rond het duel Haaglandia, VVSBI. En dan, uh, ja, wie wordt de Nederlandse Formule 1-coureur de volgende? Guido van den Garde gooit hoge ogen, maar de tijd begint wel te dringen. Van den Garde is bezig met zijn derde seizoen in de GP2, een raceklasse die wordt gezien als opstap naar Formule 1. Van der Garde begon het seizoen ambitieus en de titel was goed genoeg. Maar ja, niet Van der Garde, maar de Fransman Grosjean domineert het kampioenschap. Afgelopen weekend probeerde onze landgenoot zijn laatste kans te grijpen... op het circuit van Spa-Francorchamps. Hoewel hij tegenwoordig in Valencia woont... is Spa-Francorchamps België een veredelde thuisrace voor Guido van der Garde. Nou ja, eigenlijk mag ik het niet meer met thuisrace noemen. Maar eigenlijk wel een beetje. Maar goed... Ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat het wel even lekker is uh, om dicht bij huis te zijn. Ja, want het is een beetje een eenzaam jaar, hè, denk ik? Eigenlijk wel, ja. Ik ben dit jaar in, uh, in, in Valencia gaan wonen. Uh, met het feit om, om lekker, lekker dicht bij het team te zitten. En uh, we hebben daar een heel programma op, op aangepast. Dus elke dag uh, uh, is het programma van 8 tot 8. Dat ik bezig ben met of simulaties, keihard trainen. En zorgen dat je, dat je voor elke race klaar en fit voor bent. Ja, zet het zo dan. de dijk. Gaat het beter in Valencia dan het in Gelderland zou gaan? Ja, daar dat, dat, dat ben ik wel van overtuigd. Natuurlijk, uh, je hebt je vrienden en, en je vriendin en je familie die je die af en toe uh, best wel mist. Maar uh, aan de andere kant is het voor de focus natuurlijk heel goed. Het jaar zit er bijna op. Het jaar van de waarheid. Hoe is het gegaan tot nu toe? Als je terugkijkt naar het seizoen, uh, de eerste helft heel erg goed. Uh, we hadden eigenlijk gewoon al dik twee, drie overwinningen moeten hebben. Maar door, door sommige omstandigheden is dat nog niet gelukt. En, uh, we staan nu tweede in het kampioenschap. Met wel redelijk een achterstand op nummer één. Maar er is nog een kans om kampioen te worden. Dan hebben we wel wat geluk nodig, maar uh, we hebben niks te verliezen. Je moet er altijd voor gaan. Hè? Het erg veranderd de afgelopen jaren. Ik geloof de wat jongere versie van Guido van der Garde... een paar jaar geleden kon moeilijk met tegenslagen omgaan. En ik heb de indruk dat je daar een hoop geleerd hebt. Want er zijn tegenslagen geweest dit jaar. Ja, zeker best wel veel, ja. Hier en daar hebben we niet echt heel veel geluk gehad. Het zijn er eigenlijk twee keer dik afgereden waar, waar we niks konden doen. Drie, drie keer zelfs. Maar in het verleden? Maar in het verleden was, daar, was, was ik daar wat, wat, wat gevoelig voor. Maar... Ik ben eigenlijk een beetje erachter gekomen dat ik een beetje een laadbloeien ben. En uh, dat zit bij onze familie, dat mijn vader en mijn moeder ook beide. Ja, pas op, dan nou gaan we allemaal denken dat je op die 38ste de Formule 1 in gaat. Nee, nee, nee. nee. Het doel is om volgens jaar een Formule 1 te doen. En dat doel was er eigenlijk vorig jaar ook al. Want toen was er ook een jaar van de waarheid. Yes. Hoe moeilijk is het om uh, er tegenaan te hangen? Want daar ben je inmiddels ook expert in. Je hebt heel vaak het net niet... <laughs> Heb je daarmee om leren gaan? Ja, daar heb ik wel de laatste, laatste paar jaar heel erg goed mee om leren gaan. Het is natuurlijk niet, niet, niet heel makkelijk in de sport, eh, Maar ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat ik ook niet heel veel geluk heb de afgelopen jaren. En dit jaar ook weer niet. Maar nou, dat moet toch ooit ophouden? Dat moet ooit ophouden. En laten we hopen dat het vandaag om, omrolt en dat ik geluk heb vandaag. Dit is het moment dan, hè? Ik bedoel Spa-Francorchamps, dat is niet de beroerdste plek. Om het tijd te keren? Nee, zeker niet. Ik bedoel, uh, het is een fantastische circuit. En, uh, een fantastische uh, omgeving. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toch wel een, een van de mooiste circuits op de op kalender. Is dit definitief je laatste jaar in GP2? Het voorportaal van de Formule 1? Ja, ja, ja sowieso. Ik bedoel, uh, het is nu of nooit. En het doel is om, om Formule 1 te doen, volgens mij. En is er een plan B? Nee, er is geen plan. Mee. Niks. Want Formule 1 gaan doen, dat is niet zo makkelijk. Nee, zeker niet. Ik bedoel, uh, Formule 1 is sowieso een heel mooi project. Maar uh, hier en daar zijn er wat mogelijkheden. Ja, als je pech hebt, ga je Christian Albers achterna. Volgend jaar 71 graden noord. Ook leuk, daar niet van. <laughs> nee. Maar werkloos. Uh, ik, heb, ik heb voorlopig nog uh, plan A op mijn bord staan. En, uh, en, en er is helemaal geen plan, plan B. En als het niet lukt of, uh, of er gaat, gaat iets fout, weet ik wat, dan gaan we weer verder kijken. En op dat circuit Spa-Francorchamps, waar Guido van der Garde zo van houdt, gaat het eigenlijk bij de eerste bocht al mis. Het is Van der Garde die problemen heeft de, problemen, la de la source le Hollandais, Tito van En die piepkleine kans die hij nog had op het kampioenschap. is eigenlijk na een paar seconden al weg. Iedereen duikte naar binnen toe. En, uh, ik remde heel laat. Buitenom, maar de exit van bocht 1 gaf hem iemand een volle beuk. En uh, daardoor land ik in de bandenstap. die dames en heren in verloren. Positie rijdt problemen bij de startproblemen in Hij kan weliswaar nog doorrijden, rijdt enkele snelle ronden, maar bungelt wel achteraan in het veld. En schiet uiteindelijk in de stromende regen van de baan. Ja, in de ronde 8 werd ik vol achterop gebeukt. Gewoon echt vol. Dus de hele auto die lag overhoop. Dus je moest ook parkeren. Einde race, einde kampioenschap. Dat kan je wel zeggen, ja. Schermen, jongen. Je wordt er niet voord van. Ik ben dit jaar al uh, dit is de, de vierde keer dat ik aangetikt word. Il est champion. Romain Grosjean. Je rijdt de race niet uit. Je keert terug bij de vrachtwagen van het team. Doorweekt. En dan hoor je ook nog, zie je ook nog in je ooghoeken, dat Grosjean wordt gekroond. En zit. Grosjean est bien champion de la discipline en GP2. That's it. hij is kampioen geworden en uh, jij niet. En nu? Monza resteert nog. Dat is nu wel een beetje mosterd naar de maaltijd, hè, de laatste race. Ja, zeker. Monza ligt mij heel erg. Het is een goed vooruitzicht, maar uh, goed. Ja, het gaat nergens meer over. Nou, ja, het gaat er wel ergens over. Je moet dus proberen je tweede plek te verdedigen. En te zorgen dat, uh, dat je gewoon tweede wordt in de kampioenschap. En uh, eigenlijk dat je nog een race wint. Ja, want dat ontbreekt hè, dit jaar. Je bent een soort Alain Prost geweest dit jaar en je weet wat ik daarmee bedoel. Ja, de, dat is uh, niet van gekomen nog, maar we hebben, we hebben nog, uh, nog monster. En wie weet, als we een overwinning pakken en uh, we zetten de, de, de tweede plek veilig in het kampioenschap... dan uh, kan ik uh, wel redelijk tevreden terugkijken uh, naar het seizoen toe. Volgend jaar ben je hier terug, hè? Dat is te hopen, ja. Alleen in de Formule 1-wagen. Alleen niet in dit paddock en dan, dan uh, paddock je hoger, ja. Ja, daar zijn we daar zijn heel druk mee bezig, dus uh, we gaan ervoor. En dat zei Guido van der Garde tegen Louis Dekker. De naam van Van der Garde wordt inmiddels in verband gebracht met Lotus Renault. Want dat Formule 1-team zou in acute geldnood verkeren. En Guido heeft een steenrijke schoonvader geïnvesteerd in Marcel Boekhoorn. En die zou zijn benaderd. Maar het is en blijft Formule 1, dus concreet is nog niks. Volgende week begint het WK Rugby in Nieuw-Zeeland. Het Nederlands team doet daar niet aan mee. Toch is er in Nederlander bezig geweest met dit WK. Frans Bos, hij is looptrainer van de selectie van Wales. En hij stelt zichzelf aan u voor. Frans Bos, docent aan de sportoverschool Fontis. U doseert biomechanica. Leg biomechanica, motorisch leren, krachttraining. Ik doseer uh, uh, anatomie, biomechanica. Dat gaat over uh, hoe beweging in elkaar zit... Hoe het, hoe het lichaam uh, werkt, hoe spieren werken om een ideaal goed bewegingspatroon voor elkaar te krijgen. Daarnaast doceer ik motorisch leren. Uh, dat gaat over hoe mensen bewegingen aanleren. Welke processen dat daarachter zitten. En dan nog een staartje uh, krachttraining. Nou bent u in het rugbywereldje verzeild geraakt. Ja. Dat had ook een andere sport kunnen zijn? Ja, want voor rugby wist ik helemaal niks af. De eerste keer dat ik daar kwam heb ik tegen de overcoach gezegd van luister eens, ik weet niet anders dan de ploegwind die de grootste stapel spelers kan produceren. Dus ik weet er helemaal niks vanaf dat uh, elke sport kunnen weten. Hoe bent u in contact gekomen met het rugbywereldje? Uh, ik ben er door voor gevraagd via lezingen die ik gegeven heb. en Die zijn weer op grond van een boek dat ik ooit geschreven heb. En die lezing... Een boek over hardlopen. Een boek over hardlopen. En die lezingen die waren in Amerika in Engeland. en Engeland. Uh... Daarna ook in Australië. En daar hebben ze lucht van gekregen. En dat vonden ze interessant om uh, eens een keer in het rugby te implementeren. Nou zijn er meer mensen die een boek hebben geschreven over hardlopen. Waarom is dat dan toch specifiek anders wat u schrijft? Uh, dat wat wij geschreven hebben is eigenlijk het eerste boek geweest... wat het hardlopen vanuit zeg maar, de anatomie benadert. De meeste boeken die kijken eigenlijk alleen maar naar de buitenkant. Hè. Alsof je een auto wil beoordelen aan hoe de wielen draaien. En er wordt nooit onder de motorkap gekeken. En dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben. En als je dat doet, krijg je een, zeg maar een soort systeem of een manier van denken... die veel beter toepasbaar is op allerlei situaties. Zeer veel, veel praktischer is. Het rugbywereldje was dus ook voor u nieuw? Ja, volkomen nieuw. Dat was dus spannend? Dat was spannend, dat was interessant. En aanvankelijk dacht ik ook van ja, ik snap niet waarom ze mij willen hebben. Maar langzaam zeker ben ik gaan begrijpen dat mijn input toch wel... Voor hun was. Wat zagen zij dan al bij voorbaat in u? Uh, nou ja, wat, wat in het rugby veel gebeurt, is dat ze consultants laten komen voor een keer. En dat was bij mij ook het, het geval. Ze hebben mij daar naartoe gehaald om analyses te maken van die spelers. Daar konden ze wat mee. En op grond daarvan is dat meer en meer geworden. Zodat ik uiteindelijk bij Wales ja, als een soort um, specialist coach een beetje aan de start ben toegevoegd voor dit WK. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Uh, wat ik doe is niet alleen met die spelers werken, maar vooral de fitnesscoaches uh, die daar werken uh, zeg maar op het goede spoor te zetten. En met hun overleggen over hoe we de trainingen indelen, uh, welke aspecten dat we gaan inbrengen in de training, wat we willen veranderen bij welke spelers, wat daar haalbaar is, wat er niet haalbaar is en dat soort zaken meer. En die coaches, dat zijn goede vakmensen, hele goede vakmensen, die proberen dat dan verder te implementeren. En ik kan me voorstellen, niet een heel team aanpakken, maar ook... Heel individueel gericht. Ja, dat is natuurlijk de volgende stap in, uh, in topsport en zeker in teamsporten. Dat het uh, niet meer de groep is die in zijn geheel een trainen is. Maar dat daar ook individuen uitgehaald worden die een individuele, uh, individuele aanpak nodig hebben. Stel dat je uw bevindingen op andere sporten zou loslaten. Is er een sport waarvan u zegt, van, nou, dan kriebelen mijn handen. Nou ja, kijk, een, een, een vriend van mij in Australië die in dezelfde sector werkt, die zegt altijd van eens, als je iemand wil leren waterpolen, dan leer je hem te gaan zwemmen. En als je bijvoorbeeld naar het voetballen kijkt, dan is uh, het niveau wat ze hebben zeg maar, aan lichaamstechniek, dat dus even zonder bal, lopen, verrichting uh, veranderen, dat is eigenlijk heel modaal, dat is heel zwak. Daar wordt ook bijna niks aan gedaan of hij uh, heeft men in ieder geval te weinig aan gedaan. Um, ik denk dat zeg maar, lopen en uh, lichaamstechniek... dat dat uh, in spelsporten eigenlijk... het uh, uh, ja, meest ondergeschoven kindje is op dit moment. En daar is, valt veel te doen. Noem eens een aantal vastgeroeste sporten wat dat betreft. Uh, voetbal is het meest vastgeroest van allemaal. Uh, daar, dat zegt ook iedereen die ik in Engeland tegenkom... die in de premiership gewerkt heeft. Uh, ik zou allemaal blij dat ze er weg zijn. Je kunt er toch niks beginnen. Uh, het is alleen maar... Uh, Nieuwe spelers op het veld zetten en vooral niks aan willen veranderen of verbeteren. Uh, dus daar, daar valt ongelooflijk veel te doen. Jeugdopleidingen valt verschrikkelijk veel te doen. Want je krijgt mensen van een jaar of 18 die eigenlijk alles zouden zo moeten kunnen, die je van vooraf aan dingen moet gaan aanleren. Dus uh, daar is veel te doen. Uh, ik heb in Engeland voor een dag gewerkt met het uh, nationaal hockeyteam. En daar vallen je schoenen ook uit als je die mensen ziet hardlopen. Dat is ongelooflijk slecht. Dus er zijn heel veel sporten waar lopen belangrijk is... waar ongelooflijk veel winst geboekt zou kunnen worden... omdat het eigenlijk onontgonnen terrein is. En wat dichter bij huis? Atletiek? Um, de atletiek zou eigenlijk de uh, sport moeten zijn waar de kennis vandaan komt. Maar atletiek is de laatste 15 jaar eigenlijk niet, niet, niet goed ontwikkeld op dat gebied. Eigenlijk door gebrek aan geld... En uh, daar zou de kennis moeten zitten. Maar verschilt dat per land of is dat echt puur de sport ook? Dat verschilt per land. Ik denk dat de beste kennis in Duitsland, Scandinavië zit. En uh, veel minder kennis in Engeland aanwezig is. En Amerika bijvoorbeeld? Amerika, geen hoge pet van opvrezen. Uh, daar heb je het college systeem waar je uh, als trainer twintig sprinters in het vet gooit. En als er eentje niet begon, is het goed. Dus dat is van dik houd, zaak met planken en alles op de korte termijn. Hè. Want je wil morgen je, wil je resultaten hebben. Of iemand die voor vier jaar een goede do ontwikkeling doorgemaakt heeft. Het interesseert niemand wat. Dus ondanks het feit dat Amerika altijd met heel veel medailles aan de haal gaat ja. in de atletiek. Dat zou nog veel breder. en. Ja, natuurlijk, ze hebben Het enige wat ze doen is selecteren. Als jij... ik, ik heb een Amerikaanse hoogspringer getraind. En die zat ook in een wereldtop. En voor hem was het de enige manier om uit de achterbuurt in Atlanta waar hij vandaan kwam. Een, uh, ...een beurs te krijgen om een college te gaan studeren. En uh, ja, dan zet je daar alles op. En dan bleek het ook nog een redelijk goed talent te zijn. En dus heel erg ver gekomen. Maar voor heel veel mensen is dat de, de manier om uh, zeg maar een studie te betalen. En dus heb je een ongelooflijk pool waaruit je kunt kiezen qua selectie. Als ze eenmaal op die uh, universiteit komen, dan zijn de trainers die ze daar krijgen... ...dat is, dat is niet zo'n hoog niveau. En dat blijkt ook iedere keer als Nederlandse atleten naar Amerika gaan en weer terugkomen. Dat het, dat het eigenlijk niet zo fantastisch was wat ze daar hebben meegemaakt aan training. Even terug naar het rugby. Ja? Wales. WK komt eraan. Op welke manier kijkt u nu naar dat team, wat u toch mede heeft geprepareerd? Uh, ja, ik heb wel een beetje een Wales hart gekregen. Dus ik hoop wel dat het, uh, dat het goed gaat, op uh, wat voor, wat voor manier dan ook. Maar ik zal zeker ook kijken naar een aantal spelers waar ik individueel mee gewerkt heb en uh, waarvan ik hoop dat ze de dingen die ik ze probeer te leren kunnen toepassen. Ook van andere landen. Andere landen zal ik ook naar kijken, maar ja, ik heb toch wel een beetje uh, bevoordeeld als een fan. Frans Bos, hij is de looptrainer van Weels, hoorde hem in gesprek met Angelo Terwiel. Karsten Kroon heeft aan zijn valpartij vandaag in de ronde van Spanje een gebroken linkerarm overgehouden. De renner van BMC vloog uit de bocht tijdens een afdaling en belandde in het ravijn. Daarbij verloor hij even het bewustzijn. Kroon kampte bovenin met geheugenverlies. Kroon is inmiddels wel ontslagen uit het ziekenhuis. Dat ja, is het einde van deze NOS langs de lijn. om twee uur zijn we er weer dan. Onder andere met de wereldkampioenschappen atletiek van de laatste dag. Eh, afgelopen nacht is dat dus. Eh, Roeien, de WK, eh, tennis, de US Open Motorsport, de Grand Prix van Italië. Hongbal, Hoofddorp tegen Amsterdam, de tweede wedstrijd uit de Hollandse Vandaag won Amsterdam de eerste. En paardensport, eh, NK Eventing en EK 4 Spannen. En we hebben ook nog wielrennen natuurlijk, de Vuelta met Mollema. Hoe gaat hij het doen? Daar op die vreselijke klim aan het einde van de etappe morgen. Morgen zit Tom van Hek hier. En deze microfoon wordt het komende uur bezet door Max van Wezel. Hij presenteert namelijk met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond. Goedemiddag, kwart over twaalf. Govert van Brakel in de Perstribune. We gaan even langs het uh, Media Met tv-gezichten Sophie van der Renk en Joris Linsen over hun grootste passies. Nou, mijn liefde voor muziek en uh, het feit dat ik zanger werd. LOC NSF-voorzitter André Bolhuis vertelt wanneer de Olympische Spelen nu eindelijk naar Nederland komen. Al met al ben ik geloofd. Ik binnen een paar jaar tijd dat in orde is. En voetbalfilosoof Willem van Haligen komt te praten over. Ja, over wat eigenlijk, Willem? Waarom weet ik niet, maar ze namen me niet meer serieus. Uitzending bijwonen? Dat kan. Kijk op deperstribune.nl voor meer informatie. Morgen vanaf kwart over twaalf, de Perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nee, meiden kunnen niet voetballen. Ik vind Hagelslag het lekkerste brood. Of door het astronaut, of door het voetballer. Als niemand hem verdedigt, wordt Amat veroordeeld tot een enkele reis Afghanistan. Schuldig bevonden, terwijl hij hier geboren is. Geef om een kind als Ahmad. Kom ook in actie. Ga naar defenseforchildren.nl Ik ben gewoon een Nederlands kind. Ik vind dat ik in Nederland hoor. Rot.